40 mensen die in het gebied wonen weigeren hun huis te verlaten. Ze worden met sirenes gewaarschuwd mochten de dijken het begeven. In Friesland worden 700 meter aan ernstig verzwakte dijken en kades verstevigd. Er worden met kranen noodkades aangelegd. Het is een voorzorgsmaatregel. Er is geen direct gevaar, zegt de dijkgraaf.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 In het regierakkoord is afgesproken dat veel voorkomende aandoeningen, zoals voetschimmel of een blaasontsteking, niet meer vergoed worden in het basispakket. Zo wil het kabinet 1,3 miljard euro bezuinigen. Volgens het CVZ kan het bedrag alleen worden gehaald als ouderen meer gaan betalen voor de zorg. In Rotterdam hebben zo'n 800 huishoudens zeker acht uur zonder stroom gezeten. Het kwam door een brand in een transformatorhuisje in Rotterdam-Hilligersberg. Rond acht uur vanavond hadden zo'n 700 huishoudens weer stroom. Net beheerder Stedin verwacht dat de 100 andere woningen pas vannacht weer stroom krijgen. Joran van der Sloot zegt dat hij Stefanie Flores niet heeft vermoord om haar geld. Dat zijn hij voor de Peruaanse rechtbank. De rechter heeft hem tot woensdag de tijd gegeven om hierop terug te komen. Als Van der Sloot dan toch bekend dat hij Flores heeft vermoord om haar geld, moeten de rechters uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak doen.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 Op de Arabische Zee is een groep Iraanse zeelieden gered door de Amerikaanse marine. De Iraniërs werden er meer dan 40 dagen gegijzeld gehouden door Somalische piraten. Mariniers van een Amerikaans vliegdekschip hebben de 13 zeelieden bevrijd en de piraten gearresteerd, zegt het Pentagon. De bevrijding van de Iraniërs door de Amerikanen is pikant, omdat de Iran tegen de aanwezigheid is van het Amerikaanse vliegdekschip in de Persische Golf. Twee jaar na de verwoestende aardbeving... daar Haiti nog steeds met een cholera-epidemie. De ziekte brak in oktober 2010 uit. En nog altijd raken iedere dag zo'n 200 mensen besmet met de infectieziekte... meldt een Amerikaanse hulporganisatie. Tot nu toe zijn al bijna 7000 mensen aan cholera overleden... en meer dan een half miljoen mensen zijn besmet. Britse onderzoekers melden dat er geen gevaar is voor kanker... door de borstimplantaten van de Franse firma PIP...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 In Nieuw-Zeeland zijn elf mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een hete luchtballon. De ballon stortte neer in een landelijk gebied... ten noorden van de hoofdstad Wellington. Het was mooi weer, met nauwelijks wind. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen... vlak voordat hij met zijn elf passagiers neerstortte. In het noordoosten van Nigeria zijn opnieuw christenen gedood. Gewapende mannen schoten de 17 mensen dood op een rouwbijeenkomst. De christenen herdachten de vijf mensen... die gisteravond werden doodgeschoten in een kerk...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 En morgen is op de buitenbaan in Budapest de tweede dag van het vrouwentoernooi. En de mannen beginnen dan aan het EK. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen overdag valt in de ochtend hier en daar regen. In de middag ook wat zon. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Bij een graad of negen. Na morgen minder wind. Er kan nog steeds een bui vallen. En de maxima komen uit rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Homo-belangenorganisaties vinden dat ook homo's toegelaten moeten worden bij de gestaakte voetbalwedstrijd Ajax AZ. Die wedstrijd wordt waarschijnlijk overgespeeld met slechts vrouwen en kinderen als publiek. Omdat homo's vaak vijandig worden bejegend in voetbalstadions, moeten ook zij naar de wedstrijd mogen, zeiden homo-organisaties vandaag. Ik ben voor, maar dan ook anderen die vijandig bejegend worden in het stadion, zoals boeren, kankerpatiënten, joden, negers en natuurlijk hondenlullen. Hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Het water houdt ons deze eerste dagen van het jaar in hoge mate bezig. En dat terwijl er letterlijk nog geen kip is verdronken. Hoe komt dat toch, die enorme fascinatie met het water? Cultuurhistoricus Gerard Rooiakkers en waterstaatshistoricus Willem van der Ham... leggen ons straks uit hoe we in elkaar zitten. Het kerstreces van de Tweede Kamer duurt nog een week... maar wij van het oog kunnen niet langer wachten. Daarom starten we een korte serie met fractieleiders van oppositiepartijen... die vooruitblikken op het komende jaar. Alexander Pechtold van D66 bijt het spits af. En Duitse auto's zijn ondanks de crisis booming. Volkswagen, Audi en Porsche verspreiden de afgelopen dagen... ronkende berichten over recordverkopen. Autokenner Wim Oudewinning praat ons bij. Om 5:12. uur twaalf een nieuw gedicht voor de Turing-gedichtenwedstrijd. Maar eerst het nieuwsoverzicht van... Vrijdag, 6 januari. De Groningse burgemeester Rewinkel had vanavond slecht nieuws... voor de mensen die vanmorgen uit dorpen langs het Eemskanaal werden geëvacueerd. De mensen die dus sinds vannacht het evacuatiegebied rond Woltersum hebben verlaten... kunnen helaas dus nog niet naar huis. De dijken die hun woningen beschermen voor het water zijn te instabiel. Daardoor werd het een korte nacht voor de meesten. Even na zes ging klap, klap, mevrouw, wakker worden, u moet weg. Nou, ik zei moedraad, ja, u moet weg. Nou, uh, als hij doorbreekt, zeg maar, dan uh, zie ik dat niet gaan. Maar niet iedereen is bang, een veertigtal mensen weigert hun woning te verlaten. Het is geen tsunami, hè? Dit gaat heel langzaam, dit gaat niet heel snel. Ja, oké, okay, maar dan moet er ook iemand voor de koffie zorgen... en het, ons huis staat open voor de toilet, voor de dames... En... Is het dan allemaal, kommer en kwel? Nee. Staatssecretaris Atsma bezocht het getroffen gebied... en concludeert dat het water in de Waddenzee aan het zakken is. Dat betekent dus dat veel water uit het Lauwersmeer... dat uit uh, Groningen, Drenthe en voor een deel Friesland afkomstig is... ook al wordt afgevoerd uh, naar de Waddenzee. En dat is heel erg belangrijk. Het proces tegen Joran van der Sloot is begonnen. Je hoorde het net in het nieuws. De vraag vooraf was of hij het proces zou bijwonen. Ja dus. Met een kogelvrij vest onder zijn colbertje betreedt Joran van der Sloot de rechtszaal in de Lurigantje-gevangenis. En daar hoorden van de sloot 30 jaar eisen voor de moord op Stephanie Flores. Joran is het niet eens met het Openbaar Ministerie en heeft om bedenktheid gevraagd voor zijn verdediging. Werkgeversvoorzitter Wintjes vindt dat de Nederlandse bank onnodig paniek heeft veroorzaakt. Volgens bankpresident Knot is het waarschijnlijk dat 40% van de gepensioneerden in april 2013 gekort zal worden. Wintjes stelt fijntjes dat Knot zich wel heel bureaucratisch opstelt. De, de huidige wetgeving dwingt hen. Maar ze hadden best kunnen zeggen tegen de pensioenfondsen. zorg nu dat je zo snel mogelijk je nieuwe regels invoert. En dan heb je 1 april 2013 heb je gewoon een normale situatie. Daarentegen vindt Knot in de pensioenfondsen een medestander. Het is gewoon zo dat, naar de stand van nu, met de regels van nu. we er gewoon niet goed voor staan. En ja, dat moeten mensen wel weten. Nederland telt binnenkort twee kardinalen. Paus Benedictus maakte vandaag in Rome de namen van 22 nieuwe kardinalen bekend. Daar zat ook de naam bij van de aartsbisschop van Utrecht, Wim Eick. Jacobus Eick. als je in Utrecht is Komen we nog even terug op het hoge water. NWS-verslaggever Peer Ulijn bekeek de situatie vanuit de lucht... en trok de volgende conclusie. Ja, het is allemaal geen ramp, maar het is wel heel erg nat. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. We praten nog even verder over Joran van der Sloot. Dat doen we met Marcel Hane, die voor NRC Handelsblad de zaak volg. Marcel, goedenavond. Je was vandaag in de rechtszaal. Gisteren zei je nog ja, in onze wel. uitzending... dat niemand verwachtte dat Joran aanwezig zou zijn bij de rechtszaak. Maar hij was er toch. Dat was verrassend dus. Ja, dat was zeker verrassend. En ook zijn strategie was zeer verrassend. Want afvakkend uh, was toch steeds de suggestie dat hij, uh, hij vol verweer zou gaan voeren. Dat hij op zijn, op zijn Moskou zou gaan treiten, zeg maar. Hij, hij had bezwaar tegen de wijze waarop Chili met uitgezet met Peru. Hij was destijds bij de politie verhoord zonder echte tolk. Hij was onder Vans voorwens, had hij uiteindelijk een bekentenis afgelegd. Maar hij zat er nu heel nonchalant bijna bij. En, uh, gaf op het einde eigenlijk toch wel te kennen... dat hij best bereid is om het bekend te zelf te leggen. Ja, dat was uh, de ene kant van het verhaal. Uh, tegelijkertijd uh, zei hij zei ook van... Uh, ik heb het niet gedaan. Of heeft hij het niet echt ontkend? Nee, nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd. Hij heeft gezegd dat hij... Uh dat hij bereid is om die versie die het openbaar mysterie schetst... Dat, dat hij dat meisje heeft vermoord, dat hij dat onderschrijft. Maar hij is niet eens met de, de, de interpretatie die justitie geeft aan de moord. Dus hij blijft beweren dat het een ongeluk is geweest... dat zij op zijn laptop had zitten lezen... en dat, hij iets, dat zij iets gezien had over Natalie Holloway... de, de, de vrouw die die eerder heeft laten verdwijnen... En dat er toen een zou zijn ontstaan. En justitie gaat ervan uit, naar technisch onderzoek, dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat ze s'nachts naar hun laptop hebben zitten kijken. En wat van de sloot alleen maar erop uit was om het meisje van haar geld te beroven. En dat, dan is het dus moord met uh, voorbedachte raden, roofmoord. En daar is hij niet mee eens. Dus die interpretatie is niet mee eens. Maar dat hij haar heeft gedood, dat, dat gaat hij gewoon bekennen. En dat, dat betekent naar alle waarschijnlijke dat we woensdag, dat hij zal zeggen, ja ik, ik heb haar inderdaad vermoord. Niet zoals justitie zegt, maar ik heb van vermoord. En dan, dan hoeft het hele proces niet meer gevoerd te worden. Dan zal de rechtbank binnen twee dagen vonnis wijzen. en dan is het aan de rechters om te bepalen welke versie ze geloven. Maar dan is het proces dus binnen een week vanaf nu afgelopen. Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, maar waarom heeft hij dan precies om uitstel gevraagd? Wat is de reden daarvoor? Was die aanklacht dan toch anders dan hij had verwacht? Nee, het was, ook, het was ook een beetje onhandig. Soms merkt de jongen echt inderdaad dat hij toch niet helemaal, helemaal goed is. Want hij, hij staat letterlijk staan te slapen af en toe en, op een gegeven moment kregen we de indruk van hij ja, gaat nu gelijk zeggen van dit is goed, ik heb het inderdaad zo gedaan. En dan zit hij weer met zijn hoofd te schudden en we dachten hij gaat nu, nu even bedenken om een kopje koffie te drinken. Maar toen zei hij rechtbank nee ga dan nog maar vijf dagen over nadenken. Maar volgens mij schrok hij er zelf ook van. Maar het alles straalde uit van hij gaat geen verweer voeren verder. Hij wil van dat proces af. Hij vindt het kennelijk een hoop gezeik. Die werkt hij, want hij kan dus al verweer gaan voeren, maar dan duurt dat proces echt bijna een jaar. Want dan moet iedereen gehoord worden, alle bewijswilligers moeten worden gepresenteerd. En dan loopt hij nog het risico dat hij toch een, uh, tot een enorme straf wordt veroordeeld. Want hij lijkt niet echt overtuigend te kunnen aantonen dat het een incident is geweest, die moord. Ja, als ik jou zo hoor, dan schat jij in dat hij uh, de komende dagen of, of woensdag aanstaande gewoon gaat bekennen. En dan ligt het het meest voor de hand dat hij inderdaad die 30 jaar krijgt? Ja, dat lijkt mij toch het meest waarschijnlijk. Tenzij nogmaals, ten de rechtbank denkt, ja, het valt eigenlijk wel mee. En dan komt hij er heel goed vanaf, want dan krijgt hij zijn rode straf van tussen de 28 jaar. En dan gaan er ook allerlei regels gelden voor, voor en vrijstelling. En dan, dan, als hij een beetje gelukkig dan staat hij binnen 10 jaar buiten, buiten. Dat wil zeggen, dan mag hij naar Amerika gaan, waar hij dan waarschijnlijk een straf moet vanuit zitten. Maar ik denk dat we, dat we voorlopig uh, niet veel meer van hem zullen overdoen. Oké, okay, Marcel Hanen, dankjewel. Graag gedaan. We gaan door met de krant van morgen. Ja, Nederland heeft er binnenkort twee universitaire opleidingen bij. Eentje in Breda en één in Den Helder. Want de Nederlandse Defensieacademie mag vanaf dit collegejaar universitaire bachelor diploma's uitreiken. Heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra nog voor de jaarwisseling besloten. Zo meldt de Volkskrant. De Defensieacademie wordt niet officieel een universiteit. Ze mag bijvoorbeeld geen promoties begeleiden. Een universitaire graad uitreiken mag de academie dus wel. De LOI en de politieacademie mochten dat al. In Trouw stonden vandaag nog geruststellende woorden over de wateroverlast. Het water staat wel vaker ruim twee meter boven NAP. Alleen de zware regenval is uitzonderlijk. Zo stond vandaag te lezen. Morgen gooit de krant het over een andere boeg. Dan vertelt een hoogleraar watermanagement dat Nederland vaker verrast zal worden... door extreem veel water en door heel weinig water. Maar daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt hij. De relatie tussen Nederlanders en het weer vergelijkt hij met een gedwongen huwelijk. Je kunt er alleen aan ontsnappen als je emigreert. Nederlanders moeten geen strijd meer leveren met het water, maar leven met het water. Dus niet de dijken verhogen, maar drijvende woningen bouwen. Het AD zegt morgen juist dat Nederland nog wel veel meer water aan kan. Een universitair docent waterbouwkunde zegt, geen paniek. Sterker nog, het water kan best nog een paar meter stijgen. De Maaslandkering is nog niet eens dicht, zegt de deskundige. De dijken, de waterkeringen, de duinen, ze werken allemaal goed. Het onderhouden en controleren van dijken heeft dus zin. De collectieve waterschapsbelasting vindt hij een goede zaak. Zeer efficiënt, lacht hij. Dan hoeven de Rotterdammers geen huizen op palen te bouwen. In Trouw een reportage over ratten. Gambiaanse reuzenhamsterratten. Een Tanzaniaans-Belgische organisatie heeft ontdekt... dat de ratten de tuberculosebacterie kunnen opsporen. Ja, want ratten hebben het perfecte reukorgaan. Elke week komen er honderden slijmmonsters aan... bij de organisatie in Tanzania. Die zijn al getest op TBC, maar de ratten besnuffelen ze allemaal nog een keer. En de beestjes bevestigen niet alleen de resultaten... maar ontdekken per week vijf tot tien extra besmettingen. Die worden dan nog een keer in het laboratorium getest... en meestal hebben de ratten gelijk. Ze blijken ook goed in het opsporen van landmijnen. De ratten kunnen het explosieve TNT ruiken. Voor elke landmijn die ze opsporen krijgen ze een hap banaan. Nou, Dierenliefhebbers hoeven niet te vrezen voor het leven van de diertjes... De mijnen waarmee getest wordt, die zijn gedeactiveerd. En de beesten zijn sowieso te licht om echte mijnen te laten ontploffen. Duizenden Nederlandse wintersporters zitten in grote onzekerheid, meldt de Telegraaf. Het gaat erom spannen of ze morgen wel naar huis kunnen. Veel wintersportoorden in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland... zijn door extreem weer compleet van de buitenwereld afgesloten. Ook het AD heeft er een verhaal over. Die noemt als voorbeeld 49 leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden. Ze zijn op ski-reis in het Oostenrijkse Hoogvugen en ook zij kunnen letterlijk geen kant op. De sneeuw giert s'nachts hun chalet binnen. VVD Tweede Kamerlid Bart de Liefde zou in gisteren al vertrekken... uit Frankrijk, meldt de Telegraaf. Maar de toegangsweg van het dorp waar hij zit is getroffen door een lawine. Dus mag niemand de weg op. Ook de pistes en liften zijn dicht vanwege lawine en stormgevaar. Dus niemand kan doen waar die voor gekomen is. Skiën. En wat er nog extra duur maakt voor mensen die nu vastzitten... Als ze goed en wel thuis zijn, dan verschijnen overal in de skigebieden strak blauwe luchten en wordt het iets warmer. Ideaal wintersportweer dus. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, wow.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 20-jarige Belgische zangeres Sela Hugh met This World. Uh, vorig jaar brak zij door in Europa. De bedoeling is dat, dat dit jaar gaat gebeuren in Amerika, want haar album komt daar ook uit. Het hoge water houdt ons land. In zijn greep. Alle journaals en nieuwsrubrieken zijn uitgerukt naar het noorden. Kranten staan vol met hoogwaterfoto's... en burgemeesters zijn in op een staat van paraatheid naast zwakke dijken. Het lijkt wel alsof Nederland elk moment totaal kan onderlopen. Niet waar, cultuurhistoricus Gerard Royackers. Ja, daar lijkt het wel op. Als het water ons aan de lippen staat... dan uh, kunnen we ook echt laten zien waar we voor staan... en wie we werkelijk zijn. Ja, maar waterstaatshistoricus Willem van der Ham... staat het water eigenlijk wel ons aan de lippen? Nou, nee, niet in heel Nederland in elk geval. Misschien een stukje Groningen. Maar verder valt het mee. Ja? Ja hoor, het is, uh, het is een vrij normale situatie. De weersomstandigheden zijn niet extreem. Dus het valt eigenlijk tot nu toe wel mee. Maar het is goed dat men op zijn kivie wees natuurlijk. Ja, en is dat, dat stralen ze allemaal uit op dit moment, alle Ja hoor, dat stralen ze wel uit. Ja. Ja. Goed, laten we even luisteren naar hoe er vandaag werd bericht over de wateroverlast. Nederland is nat, heel erg nat. En hoe nat, dat zie je eigenlijk het beste vanuit de lucht. Ondergelopen polders in de buurt van de stad Groningen. Het levert letterlijk spookgebieden op. En je ziet hier die boten varen. Die varen gewoon op de rivier. Maar je ziet eigenlijk haast niet meer wat nou rivier is en wat land hoort te zijn. Met zandzakken wordt geprobeerd het water buiten te houden, maar dat is te vergeefs. Alle inzet. Het mocht niet baten. Langzaam maar zeker zijpelde het water door de dijk. Ja, Het is allemaal geen ramp, maar het is wel heel erg nat. Ja, is dat een goede samenvatting, Gerard Roojakkers? Uh, ja, ik denk dat het een goede samenvatting is. Uh, ik, ik moet eigenlijk wel een beetje lachen om het feit dat dan inderdaad je het verschil niet meer kunt zien tussen de rivier en de, en de uiterwaarden. Het is eigenlijk een heel normale situatie. Wat niet normaal is, is dat 300 mensen geëvacueerd worden. En uh, ook de hele uh, beeldvorming rondom uh, het water. Kijk, bij ontstentenis aan, uh, aan een Elfstedentocht komt een kleine watersnood <laughs> ons niet, niet verkeerd uit. Oh, hoezo dan? Nou ja, het bindt de natie. We kunnen, er zijn ook allerlei verhalen ook de afgelopen dagen geweest... Hè, dat de strijd tegen het water ons in het DNA zit, in de genen zit. Ja, dat is eigenlijk allemaal onzin. Oh. Culturele beeldvorming. En dat zie je ook prachtige beelden die je op tv ziet... Hè, van mensen die zandzakken sjouwen. We kunnen de F-16's weer van stal halen om infrarood uh, opnames te maken. Ja. Allerlei technisch Maar wat is, wat is dat dan, dat wij dat zo graag willen? Ja, dat past helemaal in een culturele beeldvorming... die eigenlijk in de 19e eeuw is ontstaan. Uh, Amerikaans kinderboek. Hans Brinker. waarbij de, duim, in de dijk. De duim in de dijk. En die twee jongens die dus ook... dat gat in die dijk langs, de Eem, langs het Eemkanaal... hebben uh, gevonden. Die hadden gewoon met één hand hun mobieltje... inderdaad gewoon het waterschap moeten bellen. En met de andere... Hand, gewoon. De vinger, de vinger, in, de de de vinger in die dek. Dan waren ze wereldwijd beroemd geworden. En dat blijkt ook maar weer dat goed literatuuronderwijs uh, belangrijk is. Want ken je klassiekers, dan laat je dit soort kansen niet liggen. Ja, meneer Van der Ham, hoe verklaart u dat we zo gefascineerd zijn door. Nou ja, wat is het een hoge waterstand? Ten eerste wil ik even opmerkingen dat niemand in Nederland Hans Sprinker boek gelezen heeft. Het staat niet bij ons op de literatuurlijst. oké okay, nee, Want het is een Amerikaanse uitvinding. Maar. Um, uh, wat was de vraag precies? Dat... Nou ja, hoe komt het dat we zo gefascineerd zijn door een beetje wateroverlast? Nou, dat, dat begrijp ik ook niet helemaal. Want het, wat ik al zei, van het is, uh, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar wat ik wel goed vind, is dat je op, op zich beseft dat het Nederland heel kwetsbaar is. En, want dreigen uh, we dat te vergeten af en toe? Nou ja, de, de tijd van de echt grote rampen. Dat was het in de 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw. Toen was het echt heel vaak raakt. Met heel veel slachtoffers zijn er natuurlijk toen, toen gevallen. En als relatief zijn we nu een heel goed beveiligd land. En daar dreigt men ook wel eens te vergeten. Dat die kwetsbaarheid er bestaat. Ja. Uh, maar ja, in deze gebieden valt die kwetsbaarheid dus wel mee. Ja, maar ik herinner mezelf nog, ik denk van de jaren 95, 96, dat hebben we ook ja. een paar grote uh, hoogwaterstanden gehad. Dat noemen wij bij waterstaatshistorici de bijna ramp. Van, ook de bijna ramp niet, ook. Dat niet. is er niet eens zoveel gebeurd. Wat is de laatste echte ramp dan? Nou, de echte ramp is toch van 1953. Dat is de laatste 200. geweest. Ja, en dat is dan ook een hele andere situatie dan er nu voor, voor zich voor uh, doet. Ja. En sindsdien, elke keer als het een beetje omhoog komt, dan slaan we met z'n allen een beetje op tilt. Nou, sindsdien is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Dat vergeten de meeste mensen soms weer. En dat is ook jammer, het collectieve bewustzijn... eigenlijk zou iedereen moeten weten wat de Oosterscheldekering is. Maar heel veel mensen weten dat al niet meer. Dat is toch een van de belangrijkste deltawerken... die na het 1953 tot stand gekomen is. Maar dat hebben we het gewoon wel gehad. Ja, maar toch merk ik toch steeds weer... dat het kennis daarvan toch tamelijk gering is. En dat is ontzettend jammer. Dus deze, deze gebeurtenissen... die, nou, die misschien een beetje de kennis weer een beetje op. En die helpen dan ons te realiseren... dat we inderdaad onder zeeniveau leven, voor een deel. Ja, is dat is zeker zo en is ook heel belangrijk om dat te beseffen. Maar dat te besef is een beetje wat. Waarom verdwenen. is dat belangrijk? Is dat belangrijk voor het draagvlak in de politiek... om voldoende geld eraan uit te nou, geven bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Is het is belangrijk dat je goede maatregelen treft en dat je niet vergeet. Maar de dijkgraven die letten toch wel op? Ook al weten wij niet meer uh, uh, hoe het precies zit. Nou, bij de, dit geval hier bij Ten Boer kan je je zelfs afvragen... of er zo wel goed, goed is opgelet. Dus, uh, maar goed, dat is, uh, ik weet niet precies hoe de omstandigheden zijn... maar ik vroeg me af van uh, zo weinig, eigenlijk zo weinig neer, uh, neer, uh, regen... En, toch kunnen ze niet spuien. Het komt wel door die wind, maar misschien hadden ze toch wat voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Het is maar een veronderstelling, hoor. Een hele, uh, nou ja, mm. een beetje glad ijs bevind ik me nu wel. Glad maar ijs is ook weer een mooi beeld. Van, hey, ja. Hebben die kerstdagen en het nieuwjaar er niet mee te maken? Waren er niet een paar mensen op vakantie? Dat zou ja. kunnen. Ja. ja. En... Meneer roy ja? ja nee, goed, ik vind het een mooi voorbeeld van Hollandse hoogmoed... om bijvoorbeeld een museumdepot in Groningen onder waterpeil te, bou te ja, maar bouwen. Ja, want dat was het nieuws. Hè? Bij curieus. het Groningen Museum zijn, is het ondertussen natuurlijk leeggehaald. Ja. Er stonden allemaal kunstwerken ja. en die dreigden nat te worden. Ja, ze hebben al een tekort, daar in het Groningen niet heel Museum. Dus, ja, dus dat zal er nou niet veel beter op worden. Hij eigenlijk... zegt Hollandse hoogmoed, onvoldoende rekening gehouden met de werkelijkheid. Ja, en eigenlijk hadden hier gewoon Willem-Alexander en Maxima moeten zitten. Vanavond. Maxima, ja, <laughs> ja, natuurlijk. Maxima om te vertellen dat de, de, de Nederlander wel bestaat. Wat ze ongetwijfeld <laughs> zo bedoeld heeft, omdat dat gevoel nu echt hè, ons overspoelt en dat het gecultiveerd wordt. En Willem Alexander, om het volk gerust te stellen, eh, vanuit zijn kwaliteit als watermanager. watermanager maar ja. hè, ze hadden andere verplichtingen. Voor, eh, ja, ze konden niet. Ja, nee. ja, ja, nee. Dan toch nog even terug naar, naar de ene kant Hansje Brinken. en aan de andere kant dat u zegt van ja, het zit eigenlijk niet echt in onze identiteit. Waarom niet? Nou, het zit wel in onze identiteit als culturele beeldvorming... maar het zit niet in onze genen. Het is niet iets biologisch dat ons, dat, dat tot, tot Nederlanders of Hollanders maakt. Het zit dus ook dat gek is... genoeg niet in ons collectief geheugen. Toch te weinig. Te ja, er 53 nog wel. 53 nog wel, maar toch... Uh, ja, dat, je, dat je weet dat er in het verleden zo gigantisch veel van dergelijke... veel ernstiger dan is dus nu. Ja. Dat, dat, dat is heel raar dat het toch niet in ons collectief geheugen zit. Nee. Maar ook niet ja. in de genen, zegt u meneer nee, nee, Nee, Nee, maar dat het... is toch niet waar. Ik bedoel, wij bouwen toch overal ter wereld dijken... Ja, dat wel. Maar dat is een culturele traditie. Dat is helemaal niet biologisch in ons wezen verankerd. Maar wij vinden dat zo belangrijk dat wij dat zo ook graag willen zien... en daarover vertellen. Het is in feite een relatief korte traditie vanuit de 19e eeuw... dat wij die strijd van het water zo cultiveren. En in feite is het een beeld van buitenstaanders... Amerikaans. Ja, ja. We noemen dat met een mooi woord een heterostereotype, dus een beeld van buitenstaanders dat een zelfbeeld, een autostereotype is geworden. En okay. wij vinden het geweldig, want het bevestigt ons. We laten helemaal... Het ons helemaal aanleunen. Ja, prima. En het is een identiteit waar we uiteindelijk uh, uh, ons mee kunnen profileren internationaal. Ja. En. Uh, in feite is wat dat betreft deze kleine watersnood heel goed goed voor de waterschappen die daarmee als kijkers, organisaties kijkers is belangrijk zijn. Ja, is belangrijk bestaan als bestuursorganen onder druk. Ja. Uh, goed ook voor uh, het imago van Nederland als een land dat uh, inderdaad op de natuur is bevochten. Ja. Het bindt de natie. Kortom een geschenk uit de hemel. Het laat ons zien wie we eigenlijk willen zijn. Ja. U woont zelf aan de Maas, hè? Ik woon aan de Maas, in een veerhuis aan de Maas. Het is Maas... zenuwachtig? Nee, de Maas komt zowat mijn tuin uh, binnen. En ik zie het pijl dus wel met het uur stijgen. <kliek> Maandag wordt de hoogste waterstand bereikt. Maar er is niets uitzonderlijks aan de hand. Dit maken we elk jaar mee. En nu dus, staat ook niet morgens op, meteen de gordijnen open... en kijken hoe ver het nu is, of dat wel? Nee, helemaal niet. Nee. En, uh, het gaat ook om het verschil in omgang met het water. Vroeger uh, waren de mensen in Nederland gewoon gewend... om periodiek natte voeten te krijgen. En ja. tegenwoordig uh, staan we meteen op onze achterste benen... als het een beetje nat begint te worden. Ja. Uh, dus die omgang met het water is ook uh, sterk veranderd. Ja. Uh, nee. Maar goed, het evacueren van een gebied is ingrijpend. Daar hebben ze in het land van Maas en Waal ervaring mee in 1995. Ja. En uh, afijn, het is een voorzorgsmaatregel die... Uh, Hopelijk niet nodig is. Uit nee. de, niet nodig zal blijken te zijn. Precies. Ik wil nog even naar meneer Van Ham. Wat we wel zien is, is nieuwe snufjes, hè, zoals de Ballerstiel. Ja, die ja. is betrekkelijk Die nieuw, ken ja. ik nog niet. Nou, die ligt er al een tijdje. Maar die is al een keer in werking geweest. Maar dat is inderdaad een nieuw snufje. waar inderdaad Nederland uh, zich weer in het buitenland uh, kan verkopen met zo'n prachtig. Uh... Ja, daar hebben we nu de beelden ja. erbij van hoe ze dan werken. Ik weet niet of deze beelden in het buitenland worden uitgezonden. Nou ja, dan kunnen ze toch verkopen? Die, uh, ja. die kunnen ze opnemen. En nee, en... dat die stad wordt inderdaad daar, daar wordt mee te koop gelopen, zeker. Ja, en zijn ja. we daar dan trots op ook en terecht? Nou, dat vind ik wel. Ik vind dat je zit hier met een bepaald. Nederland het is karakteristiek voor Nederland, voor het Nederlandse landschap, en dat je met dergelijke dingen te koop kan lopen. Ja, dat is prima. Ja. Ja. En is het het nieuwste van het nieuwste, de balgstuur? Of nou, hebben we nieuwe dingen? Heel, veel dingen? heel veel dingen op dit gebied. En ook wat nieuwe technieken betreft. Van of, je de, of wanneer de dijken verzadigd zijn en zo. Van inderdaad met gps-systemen en dergelijke. Dus er is echt, uh, ja, men gaat gewoon door. Er zijn heel veel mensen in dit sector werkzaam. Ja. En die moeten natuurlijk ook allemaal iets doen ook. Ja, precies. Ja. Maar u zei net, het is eigenlijk een beetje verdwenen uit ons collectieve geheugen. Ja, van de gewone Nederlander dit is dan wel. nooit ja. gestopt? Nee, dat is, daar dat het gaat het nog steeds door. heel erg sterk. Zelfs het kabinet heeft het weer als een, een, een, een, een, belangrijkste, een van de belangrijkste economische sectoren genoemd. Dat is heel goed, denk ik ook. Ja. En uh, ja, we, kunnen daar, we zijn er ook goed in. We zijn er gewoon sterk in. We hebben de grootste uh, baggerbedrijven van de wereld en ja. dergelijke. Dus ja, daar mag je best uh, trots op zijn. Dus dan. behalve ja. voor de mensen die moeten evacueren... is het eigenlijk voor iedereen en alles goed? Uh, ja, dat uh, kan je rustig zeggen, hoor. Ja, ja dat de me ja, ja. Zeker. Ja. Nou, dat is een mooie ja. conclusie. Cultuurhistoricus Gerard Royakkers en waterstaatshistoricus Willem van der Ram. Beide hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. She's too blue eyed, possibly, then again, she couldn't be. Met de komende dagen kijken we in het oog met een aantal fractieleiders... van oppositiepartijen vooruit naar het nieuwe politieke jaar. Zondag is Job Cohen te gast. Morgen een gesprek met Arie Slob van de ChristenUnie. En vanavond heet ik welkom de leider van D66, Alexander Pechtot. Goedenavond. Goedenavond. Ja, voor we vooruitkijken naar het jaar... eerst maar even de vraag hoe u na al die beelden krijgt... over dat water dat over ons komt. Ja, intrigerend. Ja? Ja, ja, ik... Uh... Uh, ik, ik vind dat wel spannende beelden. En ik denk dat dat ook, uh, ja, dat, dat ook mensen boeit. Uh, Nederland heeft natuurlijk wat met water. Hier zelfs in Wageningen. Uh, weet ik, vorig jaar stond het water ook tot onderaan de dijk. Uh, en uh, ja, het is toch een kracht, een oerkracht waar mensen van geïmponeerd zijn. Ja. En het leidt ook een beetje af. We hebben zoveel <laughs> wereldproblematiek met, ja. uh, met van alles, uh, met Europa en de euro. Dat Dit soort dingen denk ik ook, uh, ja, weer eens even de zinnen verzetten. Ja, het is bijna een soort, nou, vermaak is niet het goede woord. Maar dat leidt, ja, het leidt ons een beetje af, zegt u. En het is ook onderdeel van de Nederlandse identiteit? Ja, ja, dat denk ik wel. Ik heb er net even goed geluisterd naar die cultuurhistoricus... Ja. die dat dan allemaal een beetje in twijfel trok. En, en net een beetje de 19e-eeuwse roman, romantisering rond Hansje Brinker. Maar ik denk dat Nederland toch echt wel wat met water heeft. Ik heb mijn hele jeugd, uh, vakanties op het water gehad... En ja, eh, ik denk dat heel veel Nederlands... wij kunnen geloof ik als, als beste land ter wereld eh, zwemmen. Onze kinderen hebben allemaal diploma's. Dus ja, Maar dit is ook de kracht van water die ook vernietigend is. Want, ja. eh, je zal maar in die gebieden wonen... en nu eh, ja, je, je begane vloer aan het ontruimen zijn. Precies, moet geëvacueerd moeten worden. Goed, het politieke nieuws van deze week... was denk ik het besluit van Maxime Verhagen... dat hij niet beschik beschikbaar is als lijsttrekker van het CDA... bij de volgende verkiezingen. Was u verrast door dat bericht? Nee, verbaast me niks. Hoezo niet? Ja, eh, hij zei, gaf het zelf aan. Hij zei, ik zit met een imago en dat, uh, dat belaste partij. Ja, ja. Ik, ik denk dat uh, als je een beetje naar de Haagse politiek kijkt... dat je dat niet kan ontkennen. Oh ja. um, het moment, verraste dat? Nou, dat vind ik wel spannend. Uh, want het feit dat ze daar nu mee komen... Ja, dat geeft toch aan dat, uh, dat er kennelijk binnen de coalitie... rekening wordt gehouden met verkiezingen. Ja, moeten we het zo uh, duiden? Het is een voorschot? Ja, officieel uh, staan we pas weer gepland voor uh, medio 2015... En Om dan nu te gaan praten over lijsttrekkerschap. Nou ja, de afgelopen weken heeft gedoogpartner Wilders het er natuurlijk ook wel naar gemaakt door elke keer te dreigen. Maar kennelijk is het aangekomen en is men zich aan het voorbereiden. Nou, we zijn er klaar voor, zou ik zeggen. Ja, het is een beetje een politicus die opstapt. Of niet opstapt, want hij gaat niet weg. maar die dan zegt: Ik ben niet beschikbaar vanwege zijn imago. Is dat niet een rare ontwikkeling? Of hoort dat er gewoon bij? Moet je dat? Ja, hij vindt zichzelf een goed politicus. maar ja, dat imago, dus ben ik niet beschikbaar. Nou ja, ik denk dat, dat dat is zijn interpretatie nu. Ik denk dat daarnaast natuurlijk ook het CDA nog steeds uh, zoekende is naar wat is de koers. Uh, onder Verhaag is dat een overduidelijke ruk uh, naar rechts uh, geworden. Uh, is men uh, de verloren kiezers van de PVV trachten te gaan terugzoeken? Dat is nog niet echt gelukt, heb ik het gevoel. Uh, en ik heb het idee dat de partijvoorzitter mevrouw Peet om uh, trachten een wat andere koers in te slaan. Ja, ik, uh, ik, ik, ik bekijk het. Ja, u bekijkt het. Heeft u zelf nog nagedacht over of u nog verder wilt... bij eventuele nieuwe verkiezingen? Natuurlijk wil ik door. Ik zit nu vijf jaar in de Tweede Kamer... en ik merk dat, dat aan de ene kant mensen dat, dat lang vinden... aan de andere kant vind ik dat de doorloopsnelheid te groot is. Het gemiddelde is 4,5 jaar, las ik ergens vandaag. Ja, dan zit ik daar inmiddels boven. Je hoort al bij de uh, oudjes, bij de oude vrienden. Ja. Ja. En aan de andere kant heb ik, heb, heb ik toch het gevoel dat je toch eerst eens een, een aantal jaren moet meedraaien om, om ook uh, het klappen van de, van de zweep een beetje te, te kennen. En um, nee, ik vind het ook een eer. Ik vind het uh, een ongelooflijk leuke functie. Ik heb er heel veel ja, plezier in om, om met, uh, voor D66 nu een veel grotere fractie dan de vorige keer te werken, dus uh, nee, ik wil nog wel even door. Ja. Vanmiddag was er een Nieuwjaarsreceptie of vanavond van deze zesde Wageningen, klas dat u daar geweest was. Zijn daar veel weddenschappen afgesloten op verkiezingen dit jaar? Ja, ik, ik, ik, en ik voor het eerst zou ik bijna zeggen doe ik, doe ik eraan mee. Want, ja, u wist dat uh, ook? Nou, in, in, in, in vorig jaar als het dan weer wat was, dan dan en en en, en er was weer wat met wilders, dan zei iedereen God zou het misgaan en dan dacht ik nou dat loopt niet zo'n vaart. Maar uh, maar de laatste tijd uh, gaat het er toch stevig aan toe. En als je kijkt naar de cijfers waar Nederland nu voor staat, hè, de, de bezuinigingsopdracht uh, uh, ja. die we onszelf eigenlijk hebben gegeven. Ja, dat, uh, dat, dat wordt stevig. Die, die 10 miljoen, 5 tot 10 miljard extra die bezuinigd moet worden. Ja, en, en, en, en daar wordt mensen natuurlijk veel angst over aangepraat. Maar ja, je moet gewoon naar de cijfers kijken. Hè. We hebben een enorme staatsschuld, die is nu zo'n 400 miljard. Dat is 24.000 euro per Nederlander, van oud tot jong. Mm. Uh, vorig jaar kwamen we in ons huishoudboekje zo'n 24 miljard tekort. En dat, is, dat, dat schuif je door naar een volgende generatie. Als je nu niet bereid bent ook impopulaire boodschappen aan, uh, aan de huidige uh, kiezers te vertellen. U zegt, die 18 miljard die het kabinet ingeboekt heeft... die moet blijven, althans dat bedrag. En daar moet inderdaad 5 à 10 miljard bij. De, die, die cijfers die bestrijdt u niet, als ik u zo beluister. Nee, nee En dat waren cijfers die al uh, bij Prinsjesdag... door het Centraal Planbureau als een soort noodscenario werden neergezet. En dat het ons ernst is, dat zie je ook vandaag hè, aan, aan België... waar uh, Europa zegt uh, dat ze de begroting die die Roepo heeft ingediend... eigenlijk niet vertrouwen, dat ze hem te... De zonnig vinden en, uh, en, en, en dat dus ook uh, in het kader van, uh, van de Europese afspraken... België zijn huiswerk over moet doen. Ja. En Nederland zal daar niet aan kunnen ontkomen. En niet omdat we nou allemaal zo, zo, zo naar, naar Brussel zitten te staren... maar wat ik zojuist zei, omdat ik vind dat je de volgende generatie... niet kan opzadelen met nee. zo'n schuld. Op, op dit moment, als je het percentueel vergelijkt... Uh, doen we het slechter dan onder, uh, bij wijze van spreken, Den we, ja. hebben, we hebben meer staatsschuld uh, dan, dan, dan mij lief is. En betekent dat ook dat u het kabinet gaat steunen bij bezuinigingen? Is die kans nee. reëel? Nee, nee. Dat nee. niet zo. Oh. Nou, nou vindt ja, wel dat het nou, nodig is, maar u gaat ze niet steunen? Nou ja, kijk, steunen... Uh, in, in, in, in de nou de ja, zin, Ze zullen bijbel... met voorstellen komen, denk ik. Ja, maar tot nu toe hebben ze weinig van de voorstellen... waar D66 mee kwam overgenomen. Hè. Dat onzalige pensioenakkoord... wat ze met steun van de PvdA hebben uh, gesloten... waardoor er in 2020 wat... Pas wat aan onze AOW-leeftijd gebeurt. Uh, ja, dat, Wat mij betreft beginnen we daar volgend jaar mee. En dan niet in één klap een jaar erbij. Zoals het kabinet in 2020 pas wil. Maar gewoon elke keer met een kwartaal per jaar uh, verhogen. Dat, ja. dat levert ook direct miljarden op. Uh, en daar zullen we aan moeten. Dat zijn allemaal geen populaire dingen. Hypotheekrente uh, aftrek beperken. Ik zeg niet afschaffen, maar beperken. Je hoort het de directeur van de Nederlandse Bank, ja. de directeur van iedereen het Centraal Planbureau... Het. Ja. iedereen zegt het, ook nu weer de, de, de secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken. Ja. Maar men durft er niet aan. Nee, maar goed, we weten nog niet waar het kabinet mee gaat komen... want alles ligt open. U zegt op voorhand, ik ga ze niet steunen? Nee, in die zin, ik ga ze niet steunen. Ik, ik, ik, ik. De, de, de ideeën die D66 in zijn programma heeft neergezet... daar zullen we gewoon zelf uh, uh, meerderheden voor zoeken. Alleen ik zie niet gebeuren dat dit kabinet met een pakket komt... waar uh, wij onze handtekening zo onder gaan nee, zetten. Nee, zo maar kent als... u ze niet, bedoelt u? Nee, als je kijkt naar hoe die eerste 18 miljard zijn samengesteld... daar zie je dat om de hete brei is heen gedraaid... waardoor pijnlijke bezuinigingen op het passend onderwijs... het persoonsgebonden budget, de sociale werkplaatsen, cultuur en natuur... Ja. allemaal zijn doorgevoerd. Terwijl het gaat dus om die grote hervormingen... en die zitten er met name in de arbeid. Dus AOW de AOW-leeftijd, de, de WW-duur, het ontslagrecht. Ja. Als ze met dat soort voorstellen komen, dan bent u hun man. Ja, sterker nog, er liggen al wetsvoorstellen van D66 in de Kamer. Die kunnen ze moment... zo overnemen, zegt u. Ja, ja, ja. dan kunnen ja. zij tekenen bij het kruisje. U zei, net, ik heb, u zei net, ik heb vandaag eigenlijk wel een beetje meegewet... op verkiezingen dit jaar. Waarop verwacht u dat het kabinet gaat struikelen? Is het inderdaad in februari als het CPB met nieuwe cijfers komt? Nou, in die zin heb ik inmiddels wel wat Haagse ervaringen. In Nederland vallen kabinetten nooit op de grote dingen. Maar is het altijd iets, iets, iets waardoor hè, de, de sfeer niet zo lekker is... en dan is het iets kleins. Uh, het, het was bij Balken en de Twee was het, het pas, paspoort van uh, ah, ja, Arjan uh, Kortom, je, je weet niet wat de aanleiding kan zijn. Maar kijk, het gaat me niet zozeer om nou een kabinet naar huis te sturen. Nee, want dat is ook in de crisis om... niet zo handig misschien. Juist als er, als nou, er hard bezuinigd moet worden... dan moet je een kabinet hebben wat een beetje nou, vaart maakt. Het, waar het mij Gaat is, als je kijkt naar naar anderhalf jaar geleden hebben we verkiezingen gehad, toen stond Europa Nederland er toch heel anders voor. Ik denk dat het nu verstandig is om, om ook een antwoord te hebben op al het populisme. Dat we echt een, een, een, een, een verkiezingsstrijd hebben waarin partijen weer eens heel duidelijk aangeven waar ze voor staan. U zegt dat kunnen dat we wel zou... hebben op dit moment. Ja, in, in, in 89 dagen kan je volgens de kieswet verkiezingen hebben. En ik heb liever dat we uh, de tijd goed besteden om mensen mee te nemen... met een visie waarom we voor Europa zijn. Waarom we die hervormingen waar ik het zojuist over had uh, moeten doorvoeren. Waarom we nu eindelijk in onderwijs moeten investeren. Wat helaas voor het zoveelste jaar ja. weer niet gebeurt. U zegt laten kiezen en... zich maar een keer uitspreken daarover. Ja. Ja. ja, ik denk dat dat nodig is om vervolgens ook een kabinet te kunnen vormen. Niet zo'n zo zo zo wankelgeheel als nu een gedoogconstructie met, met één zetel. En, en die zetel hebben ze dan weer zelfs niet in de uh, Eerste Kamer... waardoor door de SGP ja. daar ook nog een handje moet helpen. Ik, ik heb liever een stabiel, stevig kabinet. Maar wat, wat... zijn er verkiezingen mogelijk waar een stabiel kabinet uitkomt, denkt u? Jazeker. De laatste jaren niet. zijn het steeds maar kleine, kleine uitslagen allemaal... voor de meeste partijen, waardoor je veel partijen nodig hebt. Ja, maar aan de andere kant, ik denk dat ook heel veel mensen nu langzamerhand wel het gevoel hebben, waar gaat het nou echt in mijn leven om? Gaat het erom dat ik mijn opleiding kan afmaken, dat ik, dat ik misschien geen baanzekerheid, maar wel werkzekerheid in dit land heb? Hm. Hoe betaal ik mijn huis? Als je toch naar de huizenmarkt kijkt, dat, dat, dat, dat schreeuwt toch gewoon om leiderschap, om, ja. om een keer echte keuzes en niet elke keer maar mensen naar de mond praten en komen met 130 rijen en, en wat, voor een, wat voor een onzin hebben we de afgelopen tijd niet gehad. Ja. Nog een andere kwestie, de SP heeft vandaag laten weten dat ze Kamervragen gaat stellen over de kandidaatselectie van het Nationaal Songfestival. Ik weet niet of u het meegekregen heeft... maar vier van de zes deelnemers die komen van The Voice of Holland. En zowel de uh, Voice of Holland als het Songfestival... die worden mede geproduceerd door John de Mol. En de SP vermoedt dat het allemaal niet eerlijk is gegaan. Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden. Ja, maar bent u ook bezorgd daarover? Nee, <laughs> dat alweer zin. niet. Nee, nee, ik zag het voorbij komen, toen dacht ik... ach. Kijk, daar kan je natuurlijk je ook nog druk over maken. Dat is toch heerlijk? Hè? Dat is toch heerlijk? Dat we, we hadden het net over water... en dan komt opeens ja. het zeil, zeilmeisje weer in het nieuws. En dan denk ik, nou, dat moet je kijken. Dan gaat het toch allemaal nog heel goed... dat we ons gelukkig daar ook nog over druk kunnen maken. En, en misschien anderen weer plezier. Ik bedoel, Nee, ik, uh, ik, ik vind het festival. Ik bedoel, het is Europees, dus ik ben er ongelooflijk Je bent u voor, voor. Ja. <laughs> ja. Nee hoor, ik vind het, ik vind het niks meer dat het Rockfestival... Oh, dat mag afgeschaft worden van nu. Kijk nou, ja. uit hoor, anders maakt u nieuws. Ja, oh, oh nee, nee, nee nee, nee, doen, nee, nee, dat willen we niet hebben. Nee. Tot slot, laatste vraag. Is er een datum, behalve dat, de, de, de datum van uw partijcongres... en uw verjaardag en de verjaardag van uw vrouw en zo... die u al in uw agenda heeft staan voor het komend jaar? Waarvan uh. u zegt, dat wordt een belangrijke dag? Nee, nee, nee, alle verjaardagen staan inderdaad. Ik heb mijn nieuwe agenda, helemaal alles is weer geboekt. Uh, nee, we, we gaan er een mooi jaar van maken. En vooral wat meer optimisme. We niet, niet al dat gesomber, maar gewoon laten zien... dat we nu eindelijk eens een keer wat maatregelen moeten gaan nemen. Dus ik ben ook van plan om gewoon opgewekt uh, Kijk, met mijn eigen ideeën... de oppositie te gaan voeren, zolang dat nodig is. U lijkt de broer van Mark Rutte wel. Hartelijk dank, Alexander ja, Pechtold. Graag gedaan.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 Give it. Iets voor je doen. Vanaf 4 februari gaat hij het theater in met een solo programma Iemand zoals jij. Terwijl de wereld in economische crisis is, stoorde de Duitse auto-industrie de afgelopen dagen met succesberichten. Volkswagen haalde een wereldwijd verkooprecord in 2011. Audi meldt ongekende successie, successen in China en de Verenigde Staten. En Porsche kan de ingenieurs niet aanslepen. Wat verklaart dit succes van de Duitse automakers? Wim Ouderwenink, autokenner, goedenavond. Goedenavond. Ja, Volkswagen, Audi, Porsche. Doen de andere Duitse merken BMW en Mercedes het ook zo goed? Ja, die doen het even goed. Uh, uh, het is zo dat Mercedes, Audi, Audi en BMW eh, elkaar eigenlijk eh, op de hielen zitten. Wie nou de grootste van de drie eh, luxe producenten is, premium auto's noemen ze dat. En eh, daar is BMW eigenlijk de winnaar uitgekomen dit jaar. Met op de tweede plaats Audi en de derde plaats Mercedes. Maar dat gaat maar om een paar honderdduizend eh, auto's verschil. Oh ja. Waarom gaat het zo goed met die Duitse auto-industrie? Uh, ja, ze hebben natuurlijk uh, van huis uit al een beetje een, een kwaliteitsimago, een positief kwaliteitsimago. Uh, het zijn uh, dure, hoogontwikkelde auto's, technisch uh, erg vooraanstaand. En, en dat is voor een, een grote groep kopers in de wereld uh, erg belangrijk. Die hebben daar geld voor over. En ja, die groep kopers wordt steeds groter. Die uh, is in Amerika altijd al groeiend geweest. Maar ook in Zuid-Amerika en vooral in China. Ja, de markt wordt groter en dus profiteren zij daar volop van mee. Zij profiteren daar volop voor mee, vooral ook omdat de andere aanbieders in de wereld, de Koreanen en de Japanners, niet dat soort auto's maken of nauwelijks. Dus ze hebben eigenlijk een beetje het alleenrecht ook met juist die, die dure auto's en die, die hoogontwikkelde technische auto's. Ja, en die kunnen ze in China ook al betalen dan, kennelijk? Ja, het is natuurlijk een enorm land met uh, meer dan een miljard uh, inwoners. En, en met name in de, in de oostelijke steden, in Shanghai en Beijing, en er zijn van die andere megasteden, uh, daar zit veel geld. Uh, daar kan men dat betalen, maar niet in heel China natuurlijk. Nee. Want in het westen, in het Agrarische Westen, daar is, uh, is de, het gemiddelde inkomen nog veel lager. Ja, daar komen we straks nog wel even op terug. Volkswagen doet ook goed. Ja, Volkswagen en de Volkswagen groep, dat is inclusief Audi en Skoda en Seat... die doen het daar dus heel goed. Uh, zijn marktleider uh, zeggen ze zelf... General Motors zegt nee, wij zijn marktleider... maar dat komt omdat General Motors naast de eigen merk... ook nog een Chinees merk voeren al ah, jaren. Ja. En uh, ja, daar zit een, een kleine discrepantie tussen. Maar Volkswagen is dus eigenlijk toch wel het, uh, de vaandeldrager in, in China... van de auto-industrie daar... die overigens gebaseerd is op lokale productie in joint ventures met staatsbedrijven. Uh, Volkswagen heeft twee joint ventures met First Auto Works en de andere met Shanghai Automotive. En uh, die blijven altijd maar, een vinger in de pap houden. Maar ook in Nederland doet Volkswagen het weer het beste, toch? Volkswagen doet in Nederland ook weer het beste, dat klopt. Die hebben daar uh, bijna 20% van de, uh, van de markt, uh, wanneer je alle merken van Volkswagen bij elkaar neemt. Ja, precies. Dan moet je ze bij elkaar optellen. Maar dat komt ook weer door de Duitse degelijkheid. Dat wij daar kennelijk in zo'n groot geval Ja, de, in, in, in heel Noord-Europa is, uh, is Volkswagen een, uh, toch wel een, een, een begrip. Uh, en, en ook in het Oostblok. Uh, ja, Volkswagen heeft eigenlijk uh, overal door dat de Duitse degelijkheid... en de naam Volkswagen, die natuurlijk ook een begrip is... en een, een, een sterke grip op alle markten in Europa, in, in de wereld. Ook in Brazilië. Ja. Daar zijn ze niet de grootste. Daar is Fiat de grootste. Maar ook daar is het een nipte uh, nek aan nek race op het ogenblik. Ja, het is eigenlijk wel een raar verhaal dat het zo goed gaat met al die autobedrijven. Want uh, het is crisis, toch? In ieder geval in Europa en Amerika. Het is crisis uh, in Europa. Uh, het is uh, uh, in Amerika, uh, in de auto-industrie, geen crisis meer. Daar is de autoverkoop dit jaar verrassend gegroeid. Op... Meer dan men verwacht heeft. Wat is de verklaring uh, daarvoor? Uh, um, ja, die Amerikanen zijn toch wel heel erg uh, uh, ja, eigenlijk autoliefhebbers. Ze willen een uh, gouden nieuwe auto hebben. Ze rijden niet graag lang met een oude auto... En ze hebben natuurlijk een, een twee jaar, drie jaar achterstand opgelopen... door de crisis van drie jaar geleden. Oh ja. En uh, ja, er is een soort inhaalvraag ontstaan... die men uh, waarschijnlijk verwacht dit jaar ook weer zal uh, meemaken. Ja, en in Brazilië... Je... Een... Sorry. En dan in China is natuurlijk de groei nog steeds daar. Het was een, een groei van steeds tussen de 10 en 20 procent per jaar. En dit jaar is dat wat afgezwakt naar een 4 of 5 procent. Maar je praat nog steeds over heel serieuze aantallen. Er gaan dit jaar in China uh, meer dan 17,5 miljoen auto's verkocht worden. Ja, dat zijn enorme getallen. Aan de telefoon ja. is trouwens ook oud correspondent in china kennen Jan van der Putten. Jan, goedenavond. Goedenavond, Thijs. Ja, hoe snel groeit dat autobezit in China? Waanzinnig snel. Uh, toen ik daar, daar kwam te wonen in 19, uh, 1998, toen is het me niet gelukt om een showroom ergens te vinden. En na heel veel moeite lukte het me om een peperdure Beijing Jeep uh, te, te kopen. Dat is een, uh, een joint venture van General Motors en van een, van een Chinees bedrijf. En toen, als ik me goed herinner, zo rond het jaar 2000 reden er in heel China nou maximaal 7 miljoen personenwagens rond. En op het ogenblik zo'n 70 miljoen. Dat is echt enorm. Dat is enorm gegroeid. Gigantisch. Nou ja, zoals alles in, in, in China vanuit, vanuit het niks eigenlijk uh, tot de hemel aan het groeien, oh ja. aan het groeien is. Hè? Zijn er ook Chinese automerken? Tientallen en tientallen. En er zijn er zo'n 25 grote en tientallen veel kleinere die uh, om, uh, ja, om een plekje onder de zon uh, aan het strijden zijn. En wat voor auto's maken ze? Uh, nou ja, het, het, het, uh, het merendeel maakt uh, goedkope betaalbare auto's... voor mensen die net uh, tot de middenklasse zijn gaan behoren. Dus die net met een, uh, met een grote uh, hypotheek een, uh, een, een klein autootje kunnen kopen. Dat zijn natuurlijk ook de meest, de meest verkochte auto's. Die zitten echt niet in het, uh, het luxe segment. Nee. En zijn het een beetje milieuvriendelijke auto's... of denken ze daar helemaal niet over? Daar denken ze wel een beetje over, of een, be een beetje veel zelfs, want uh, ja, China is het dus meest verontreinigde land van de, van, van de wereld. En een stad als Peking, nou ja, daar kan je, zijn dagen dat je, dat je het licht overdag moet ophebben, omdat de zon er niet meer doorkomt. Ja, ja van de smok. En, ja, ja. ja, je kan niet meer dan 100, 200 meter uh, kan je, kan je zien. Er is wel een belangrijke ontwikkeling aan de gang op het gebied van, van, van elektrische auto's. Oké. Okay. Maar en dat is ook belangrijk, want de buitenlandse bedrijven die krijgen per 1 januari krijgen ze geen stimulans meer in China om zich daar om daar, daar investeringen te doen, als het om gewone traditionele auto's gaat. Alleen voor elektrische Alleen auto's. Alleen ja. voor de groene auto. Ja, en de Duitse auto is populair in China relatief. De Duitse auto is ontzettend, ontzettend populair. B BMW is, is waanzinnig populair. Althans, populair is een raar woord. Want daar is die te duur voor. Ja. Maar uh, het is wel het ideaal van iedereen. Uh, het bekend is bijvoorbeeld in, uh, is het uh, voorbeeld van het zogeheten BMW-meisje. Dat was een, een, een jonge dame die aan een datingshow meedeed voor de tv. En er was er een, een, een leuke jongen die zich voorstelde en uh, best aardig en zo. Alleen, ja, hij was wel een beetje arm. En uh, toen zei dat, uh, toen vroeg ze aan dat meisje, wil je hem? Toen zei hij, nou, ik, ik, zij zei, zij, ik zit liever uh, lachend in een BMW dan huilend <laughs> achter op een fiets. Hm? Oké. Okay. <laughs> Goed, Jan van der Putten, dankjewel. We gaan nog even terug naar Wim Oudewenink. Wim, de, de, de, de Fransen doen dienst veel slechter dan de Duitsers. En zo ja, waarom? Uh, ze doen het uh, slechter. Ze zijn, de Franse industrie is kleiner... dan de Duitse industrie. Uh, uh, Renault, Peugeot en Citroën samen... die hebben een jaarlijkse productie... van zo'n uh, 7,5 miljoen auto's. En De Duitse industrie die zit natuurlijk met Volkswagen... en alles bij elkaar uh, ver daarboven. Ze zijn ook wat later begonnen... maar uh, het is zo dat met name Peugeot en Citroën... ook joint ventures hebben daar in, uh, in, uh, in China. En uh, spelen wel mee. Niet op een groot hoog niveau. Uh, Renault doet er helemaal niets, maar die hebben hun alliantiepartner uh, Nissan... die daar wel een grote rol spelen en die oh, hebben ja. het daaraan overgelaten. Uh, maar het zijn vooral de Koreanen, Hyundai en Kia... die wereldwijd enorm aan expansiedrift uh, bezig zijn. En, en uh, niet alleen in Europa, maar vooral wereldwijd, ook in China. Want ze zijn dus na General Motors en Volkswagen... de derde grootste okay. partij in China. We hebben nog 20 seconden. Wat verwacht je voor het komende jaar? Uh, in zijn algemeenheid ja? verwacht ik dat uh, in Europa de autoverkoop sterk onder druk gaat staan. Omdat uh, ook in Nederland en in België uh, de verkoop en uh, in Duitsland zelf misschien ook naar beneden zou gaan. Terwijl in Zuid-Europa de autoverkoop al dramatisch ja, is gedaald. Okay. En het, uh, nee, het ziet er niet echt rooskleurig uit. Goed, autokenner Wim je Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. U hoort collega John Jansen van Galen. Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011, de derde editie alweer. Deze weken in het oog een selectie uit de longlist van 100 gedichten... waaruit op 24 januari de winnaars zullen oprijzen. Vanavond leest dichter Ellen Dekwits nummer 1034. Kust. Ik laat mijn vingers door het hoge groene gras glijden... en denk aan de dag dat we onze zwemkleding pakten... Blote voeten op asfalt. Kleine kans, dacht ik. Kleine kans dat het lukt. Vier kilometer naar het strand. Het was ep. Je pulkte schelpen uit de bodem. Terwijl ik keek naar hoe je billen bijna het natte zand raakten. Ik knijp zachtjes in de besjes aan de struiken. En denk aan hoe we op onze rug lagen. En dat ik door je t-shirt je borsten zag. Plat, zand in mijn nek in mijn shirt, tussen mijn tenen, en ik dacht, dit is het moment. En ik draaide me naar je om. Ik steek twee vingers in het door golven gelikt zand, omdat het lekker voelt. En ik denk aan hoe je gichelde en mijn hand op je bovenbeen. Aan je blonde haren op het strand. Je gesloten ogen, je lippen. En hoe je wegliep toen het vloed werd. Ja, nou... Ja, wat een verdriet allemaal. Hè? Het is uh, zo'n uh, gedicht waarin weemoedigheid en hitsigheid... op een hele leuke manier met elkaar worden gemixt. Ja. Het is heel rechtstreeks. Het is niet een bepaalde gedicht... met diepere betekenislagen of zoiets. Nee, ik, en dat is denk ik het leuke van dit gedicht. Je hebt meteen door waar het over gaat. Ja. En de strandmetafoor die, zoals de oplettende luisteraar al zo hebben opgemerkt, ook meteen gaat over het beminnen van een vrouw... komt ook heel duidelijk naar voren. Dus wat dat betreft erg aardig. Het is opvallend trouwens. In de tophond zitten heel veel gedichten die aan de zee refereren. Waarschijnlijk toch omdat we een schippersvolk zijn. Nou, jij weet dat omdat je in de jury zit. Ja. ja. ja, ja, ja. Moeilijk werk. Heel moeilijk werk. Ja, het is af en toe ook heel lastig kiezen. Want je moet als jury ook een top 20 samenstellen. Ja. En um, sommige dingen komen vaker terug dan andere dingen. Waardoor je soms heel scherp moet kijken... of een gedicht of schoon niet heel erg origineel... wel een soort schoonheid in zich heeft. Die de moeite waard blijkt te zijn om door te sturen naar de top 20. Dank Ellen Denkmiets. Dit was Inzending 1034. Einde van Met het Oog op Morgen. Zometeen Casa Luna. Daarin zijn Erwin Raasveld en Wouter Ruberg te gast over de treinramp in Harmelen. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel en hij praat onder andere met Ari Slop. Goeienacht. Freunde, het wordt ik nog te zeggen dauert een sigaret. En een laatste glas im Steen. Dit is Radio 1.